Minister Kamp van Sociale Zaken en de werkgevers... zien in de doorrekening een steun voor het akkoord. Ze constateren dat verhalen over een veel grotere koopkrachtvies... voor mensen die eerder stoppen met werken niet waar zijn. In de Kroatische stad Split is oud-trainer Tomislav Ivic van Ajax overleden. Onder zijn leiding behaalde de Amsterdamse club in 1977 het landskampioenschap. Ivic koos ervoor om Ajax een soort countervoetbal te laten spelen... wat indruiste tegen de cultuur van de club. Eind 1978 verliet Ivitje Amsterdam. Hij was ook trainer van onder meer Anderlecht en Benfica. Tomislav Ivice is 77 jaar geworden. Het weer nu nog vrij helder, maar vannacht neemt bij 8 graden de bewolking toe. Overdag van het westen luidt af en toe regen of motregen. Maxima dan tussen 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft.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 Kijk op tegenkracht.nl Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Griekenland dreigt te verzuipen. Europa en de wereld houden de adem in. Zijn de Grieken luie oeso drinkers die onze steun niet verdienen? Of zijn we er vooral zelf bij gebaat dat Griekenland gered wordt? Morgen een live discussie in Hollandse Zaken. Nederland 2, 10 voor half 10. Weer een relatie, Mensenrelatie.nl nl. NOS NOS NOS langs de lijn met Menno Remijer. Goedenavond. Met uh, Uiteraard in deze uitzending hopen we aandacht te kunnen besteden aan het overlijden van uh, Tomislav Ivic. U hoort het net in het nieuws. Verder natuurlijk John van der Bron, die wil Ado Den Haag verlaten voor Vitesse. Een opmerkelijke stap die meteen zorgt voor spanning en sensatie in de eerste speelronde, zo blijkt. Eerste wedstrijd thuis, hè? Ado. Tegen wie eigenlijk? <laughs> ja, tegen Vitesse. Ja. Ja gaan we zo over praten. Drie keer ging het mis bij Gregory Sedok met een dopingtest. Niet dat hij positief testte. Nee, de controleurs konden Sedok niet vinden. En dat is ook goed voor één jaar schorsing. Dat ik dezelfde straf krijg als iemand die uh, aan de doping zit... of die uh, wordt betrapt op het gebruik van verboden middelen... En het is belachelijk. Straks ook het portret van Willy Steden, De beste waterskiester ter wereld in de jaren 70. Zondag is andere tijden sport aan haar gewijd. Een uitzending vol drama en mysterie over deze vrouw. Ik geloof wel dat ik een snelheidsmaniac ervan geworden ben. Verslaafd aan, toch wel aan snelheid. En eigenaardige combinatie van toch wel kracht en lenigheid. Daar gaan we straks over praten met de maker Marcel Goedharts. Ja, hoor. Zeker. Ja, hoor, zeker. Dat gaan we zeker doen. En die Houtkamp die zit in Rotterdam te kijken bij het World Worldport Tournament Honkbal. Nederlands-Taiwan. En die. Tweede wedstrijd voor Nederland. Gisteren 6-0 gewonnen van Curaçao. Dat overigens vanmiddag heel verrassend won van Cuba. Maar nu gaat het een stuk minder voor Nederland. Eh, nadat Nederland wel met 4-1 voor was gekomen in de tweede inning... staat Nederland nu in het begin van de negende inning. De laatste slagbeurt normaal gesproken voor Nederland. Eh, met 8-4 achter. Er is al één man uit. Nog twee nulletjes te maken door Taiwan. En dan zit deze wedstrijd in de tas voor de mannen van Chinese Taipei. Zoals ze ook wel genoemd worden hier in het toernooi. In Nederland is dus 8-4 achter in de laatste slagbeurt. John van der Brom is de trainer die Vitesse in 2013...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 Ja, daar wil ik wel een streelende onderdeel van zijn, ja. Ja, zei John van der Brom op 29 mei. Maar ja, wat blijken die woorden waar te zijn? Voor ons nog heel weinig. Arno van Meulen, onze voetbalcommentator. Goedenavond, Arno. Goedenavond. Eerst maar eens even de stand van zaken. Uh, is het al zeker? Ja, nou, zeker in voetbal. Uh, laten we zeggen 99,9% uh, uh, zeker. Uh, van der Brom gaat uh, gewoon naar Vitesse toe. En Marie-Stijn wordt uh, zijn opvolger. Hij was assistent en uh, kijkt nu. De verantwoordelijkheid van het eerste elftal. En uh, nou ja, dat laatste is misschien nog wel eigenlijk verrassender dan... dat Van de Brom, omdat we eigenlijk toch al een paar dagen wel uh, wisten... dat Van de Brom in gesprek was met Vitesse. En dan vraag je je altijd af wat zijn nou de redenen zijn waardoor het niet door zou gaan. Want geld speelt natuurlijk uh, eigenlijk geen rol... En hij uh, had toch een contract voor één jaar bij uh, Ado Den Haag. Maar ook dat zal niet zo'n probleem zijn voor Vitesse om daar een regeling over te sluiten. Dus het zag er al uh, wel heel gezond uit voor Van der Brom en voor Vitesse. En Ado was daar natuurlijk alleen maar uh, ja, bijna toezichthouder en kon er weinig meer aan doen. En uh, die hebben snel geanticipeerd met het benoemen van een nieuwe hoofdtrainer. Ja, en, en waarom is Van den Brom van gedachten veranderd? Ja, nou ja, kijk, hij werd toen natuurlijk overvallen naar de alle euforie en zei ik blijf natuurlijk volgend jaar, dat weet je niet in voetbal, ja. uh, nu is het Vitesse. Maar stel dat, uh, dat PSV was gekomen als Fred weg was gegaan, uh, blijf je dan bij ADO terwijl je naar PSV kunt. Uh, dat klinkt allemaal natuurlijk heel aardig en heel solidair als je dat doet, maar uh, dat gebeurt toch maar heel zelden. Uh, nee, hij heeft gekozen voor zijn eigen carrière. Hij is gewoon een vitesse man. Daar ja. heeft hij heeft er elf jaar gespeeld. Uh, hij kent alle successen. Dat is gewoon uh, de club waar hij zich echt het, echt het meeste thuis voelt. Nou, die club die is aan, de, aan het driften. Er is natuurlijk ontzettend veel aan de hand in Arnhem. Maar het is ook wel weer een club met een enorme uitdaging. En ik kan me voorstellen, het zal heus niet van vandaag op morgen gaan... dat hij natuurlijk wel het idee heeft dat als ik daar wat tijd krijg... Uh, beadiging het allemaal heel ja. snel... dan kan ik daar wel een mooie club van maken. Uh, het stadion is natuurlijk nog steeds fantastisch in Arnhem. Uh, er liggen dus financiële mogelijkheden. Op zichzelf staat er best een talentvolle Spelersgroep. Uh, en ze hebben uh, er helemaal niets van gebakken afgelopen nee. jaar. Ik zou bijna zeggen: wat wil je nog meer? Ja. En een talentvolle trainer, laten we wel lezen. Ja, van der Brom heeft afgelopen jaar fantastisch werk gedaan. Ja. Uh, en de voorjaar en... GOV natuurlijk ook al niet slecht. Nee, heeft hij heeft ook spelers uh, absoluut laten doorbreken. Dat heeft hij uh, heel goed gedaan bij Ado Den Haag. Van de andere kant moet je wel zeggen: uh, je, kunt niet alleen, uh, je kunt niet in een paar maanden in, ineens spelers leren voetballen. Hè? Er stonden natuurlijk spelers die specialiteiten hadden. Daar heeft hij ontzettend van geprofiteerd. De Spitsers Boulikin, die natuurlijk makkelijk uh, scoorde, Verhoek, uh, uh, die hij natuurlijk wel de kans heeft gegeven misschien om beter te worden, maar die, die natuurlijk al heel aardig kon voetballen. Uh, Torenstra, uh, Immers, dat zijn ook voetballers die zonder Van der Brom nog wel een hele mooie carrière ja. kunnen maken. Maar, nee, natuurlijk, uh, Ado stelde niet zoveel voor toen uh, Van der Brom daar binnenkwam. Hij was niet eens die eerste keuze toen hij daar trouwens trainer werd, want er waren... Twee trainers voor hem die er niet in durfden te stappen. Die dachten van nou, daar begin ik maar niet aan. Ja. Toen werd het van de bron. En dat heeft hij fantastisch gedaan. En ja. ik vind het eigenlijk nog belangrijker dat hij het met uh, heel leuk voetbal heeft gedaan. Uh, Europees voetbal halen is knap. Maar ook de manier waarop. En het was echt genieten als je ADO afgelopen ja. seizoen zag voetballen. Ja. Zeg, laten we even aan algemene directeur Matthijs uh, Manders uh, luisteren. Want die vroeg wel of die vindt dat uh, Van der Brom ADO in de steek heeft gelaten. Nou, laat die ADO in de steek. Je weet in het voetbal dat het kan gebeuren dat een trainer uh, van, van, club, uh, v, uh, van een andere club kiest. Van de andere kant vind ik wel, hij zit hier pas een jaar. En hij heeft een enorm succesvol jaar gehad bij de club. Samen met de rest van de technische staf. Dus daar zijn we ook heel trots op en uh, wij zouden het je graag een vervolg geven. Dus wij vinden eigenlijk dat het, uh, dat het werk nog niet af is. Nee, en dus wordt er onderhandeld, Arno, nog over een afkoopsom of een transfersom... hoe je dat ook moet noemen bij, bij, bij trainers. Gaat het om grote bedragen? Nou, niet op 15 miljoen euro in, uh, in dit geval. Uh, <laughs> uh, nee, hij had nog een contract voor een jaar ja. en daar moet dan een vergoedingssom voor worden betaald. Uh, van de Brom zal heus niet groot verdienen zijn geweest in Den Haag, want hij kwam natuurlijk ook, ook maar van AGO TV. Precies. Dus dat loopt in, in uh, nou ja, tonnen en uh, daar draait een hand echt niet voor om. Nee. Uh, hij is natuurlijk in staat om je spelersgroep beter te maken. En dat betekent ook dat je weer als club, en dat is Vitesse ook een beetje, een handelshuis, uh, dat die spelers die daar dan talentvol zijn, misschien de komende jaren ook veel meer geld gaan opleveren. Dus in, in, in, zeker in dat daglicht gezien is die paar ton ADO Den Haag natuurlijk heel weinig. Ja. Hoe, hoe groot is het gat dat hij achterlaat in, uh, in Den Haag, niet financieel natuurlijk, maar op het veld? Nee, nou ja, hij was dus op alle fronten heel goed bezig daar. De spelers liepen met hem weg. Hij speelde zeer aanvallend voetbal en goed voetbal. Goed verzorgd voetbal noemen wij dat, technisch verzorgd. Er zat altijd een idee achter. En hij lag toch wel heel goed, buiten één uitglijden natuurlijk, lag hij ook wel heel goed bij de media en de fans. Als je dat allemaal bij elkaar verzamelt, is dat behoorlijk uniek. Daar lopen er geen tientallen van rond... Uh, dus heb je als club een probleem als zo iemand weggaat, ook nog vlak voor het seizoen. Zo, want ADO begint... begint de training, hè? Ja, daarom. Ja. Uh, en Europees voetbal staat ja. er al aan te komen. Dan is het misschien wel heel slim als je vertrouwen hebt in de assistent van de man... die er uh, al, al lang rondloopt, Marie Stijn... en die afgelopen jaar ook in de keuken heeft kunnen kijken bij Van der Brom... om die de kans te geven in plaats van dat je nu een, een nieuwkomer haalt... die de club niet kent, die de spelers niet kent... en die dan hals over kop moet beginnen en misschien ook weer hele eigen ideeën heeft... en die club weer heel anders wil laten voetballen. Nee, ik denk dat ze de lijn van Van der Brom met Stijn absoluut willen, willen voortzetten... En ja, eh, ook zij hebben niet de mogelijkheden om zomaar een toptrainer uit het buitenland te halen. Dus dan is de vijver niet zo groot. Ik vind het alles bij elkaar eigenlijk wel verstandig wat ze ja. doen. Nou, laten we maar eens gaan luisteren dan naar, euh, na, naar die opvolger. Ik, ik dank je alvast Arno uh, voor de toelichting. En dan gaan we maar eens uh, meteen naar Maurits Stijn. Um, Maurits, goedenavond. Gefeliciteerd. Uh, ja, uh, nog niet helemaal. Want uh, vooralsnog uh, uh, ja, zijn, zijn nou, nou, ik weet de clubs uh, ja, aan het onderhandelen over de afkoopsom van Sean, uh, en heb ik, uh, ja, heb ik officieel nog niks van de club gehoord. Dus, uh, dus ja, alle berichtgevingen die uh, ja, zijn van, van wat mij betreft nog redelijk speculatief hoor. Dus ja. uh, als ik uh, puur naar de feiten kijk, ik ben uh, net terug uit de uit, uit, uit, ja uit Spanje en ik was ja. nog met mijn dochter op de op dochter op de tennisbaan en ik wist dat ik wilde. Maar goed, ik uh, zette mijn telefoon aan en ineens allerlei sms'jes en, uh, en, en berichten. Maar uh, ja, ik denk dat ik het eerst even af moet wachten tot, uh, tot, uh, ja, tot de club ja. in stemming komen En tot die tijd ja, ben ik gewoon trainer van Ado. En uh, ja, nog gewoon als assistent. Ja, maar, maar het speelt, dat is duidelijk. Uh, ja, ja, jij weet dat net zo goed als, al, als wij hoe de voetballerij in elkaar zit en dat de kans vrij groot is dat het allemaal rondkomt. Ja. Toch? Ja, goed, uh, dat weet je nooit. Kijk, wat ik. Wat ik uh, en dat heb ik eigenlijk ook alleen maar vanuit de pers. Want ik kom ook net pas binnen. Ik heb ja. ook de kinderen op bed gelegd. En ik. Uh, ja, is dat, dat er ook een bot nu geweigerd is van. Uh, van, uh, van Vitesse. Ja, uh, ja zo, door, door, dat is een spel, hè? Ja, dat kan een spel zijn. Maar goed, kijk, ik hou eigenlijk alleen even bij de feiten. En ja. bij de feiten is dat ik. Uh, ja, nog met, met Van der Kallen, nog met. Uh, Iemand van de directie uh, sinds ik terug ben uit, uh, uit Spanje heb gesproken, dat, uh, dat is gewoon het verhaal op dit ja. moment. Maar, maar zou het je droombaan zijn? Ja, natuurlijk. Hey, ik, uh, ik heb natuurlijk vorig jaar al, uh, al het, uh, een aantal wedstrijden op uh, interim gedaan, omdat ik geen uh, vloomassen heb. Ja. En dat is toen prima gegaan. We hebben toen uh, de Wado in de Eredevisie gehouden. En uh, ja, toen, uh, toen was de intentie om uh, in ieder geval langer met elkaar door te gaan... En, uh, ja, uiteindelijk uh, heb je die diploma's gehaald om, uh, om ooit een keer hoger te worden. En uh, ja, als dat bij ADO zou kunnen is natuurlijk, uh, zeker voor mij als iemand die al bij de club uh, voetbal heeft en al ja. uh, jaren werkt, natuurlijk hartstikke mooi. Ja, en, en dan ook nog meteen Europees voetbal. Ja, zeker. En dat is natuurlijk helemaal, uh, helemaal geweldig. En uh, dat, uh, dat uh, ja, maakt het nu wel een beetje rommelig omdat eigenlijk heel veel dingen nu nog Design. Ik heb Sean zelf ook nog niet gesproken. Ik nee. heb uh, eigenlijk alleen een smsje van hem gisteren toen ik in Spanje zat. Nog van oké, okay, uh, uh, ja. hou er rekening mee. We zijn, uh, de clubs uh, moeten eruit komen, maar uh, ja, ik ga weg bij, uh, bij Vitesse. Ja. Of uh, waar toch? Dus ja, het, het verstoort wel. Uh, uh, als ik puur even kijk naar de feiten, als ik uh, gewoon ook als assistent-trainer nu nog ben. Want dan ben ik hier gewoon. Ja, niet nee, in, daar gaan nu. we nog steeds van uit. Ja, dan gaan we ook, ja. maar het verstoort ook gewoon het hele verhaal richting, richting Europees voetbal. Richting ja. de eerste training van maandag. Maandag al, hè? Ja. ja, maandag gaan we starten. En uh, ja, dat heeft uh, maar één belang. Is dat we gewoon goed en, en rustig kunnen beginnen. En ja, nou, dat is het op dit moment niet. Nee, dus eigenlijk is de boodschap uh, dat het snel afgerond moet worden met Van der Brom en Vitesse? Nou ja, goed. Dat snel duidelijkheid komt. Ik denk dat, ja. uh, dat uh, zowel de club als uh, ook, uh, maar ook de spelers daar, uh, daar gewoon baat bij hebben. En dan, uh, ja, dan kunnen we gewoon kijken uh, hoe. Ja, in welke hoedanigheid we maandag aan de training gaan beginnen. Ja. En dan, uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En welk, in welke hoedanigheid jij op het veld staat? Ja, ook. Je. Ja. En, uh, ja, dat dat zal ook de komende dagen of misschien wel uren moeten blijken. En uh, nogmaals, uh, zoals ik ze nu weer geef, zo zijn de feiten. En ik ben net geland en uh, even naar de tennis <laughs> geweest met mijn dochter. Dit zijn de feiten. En tussen al die sms'jes zaten er al uh, sms'jes van spelers bij? Wat zeg je? Zeg, zaten daar al sms'jes van spelers bij? Ja, er zaten ook wat sms'jes van spelers bij, ja. En, ja. Uh, maar dat, hoe, valt het dan? hoe valt het dan zo, zo, zo bij die spelers? Dat, dat zal toch ook even schrikken zijn van, van de bron weg? Ja, goed. Uh, dat, dat, dat, dat, dat zou je natuurlijk altijd aan de spelers moeten vragen. Alleen het feit is natuurlijk dat ik met het, ja, een heel groot deel van deze spelersgroep... eigenlijk al een aantal jaren werk veel ja. jongens bij mij in tweede gehad... En dat de spelersgroep, wat vorig jaar uh, Attenveld tot non-actief was gesteld, unaniem uh, had uitgesproken, dat ik het over moest nemen, terwijl ik niet eens gediplomeerd was. Dus ik denk dat, uh, dat uh, uh, uh, de spelers mij dusdanig goed kennen. Dat, uh, ja, ik heb al uh, van, van verschillende uh, dragende spelers, met name gehoord, dat ze, dat ze mochten het zo ver komen, dat ze, dat, uh, dat, ze dat, uh, dat ze daar heel blij mee zijn. Oké, okay. Nou, dan wordt de eerste competitiewedstrijd 7 augustus, thuis tegen Vitesse. Ja, ja, dat is een mooie, is een mooie pot. Ja. Hopelijk drie punten vader. <laughs> en nul voor Van der Bron. Ja, wie weet. Wie weet. weet. Als er maar drie voor zijn, dat is belangrijk. Dan is het goed. Mauri Stijn, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Mauri Stijn, wellicht dus, naar alle waarschijnlijkheid... Dus, de nieuwe trainer van ADO Den Haag. In Rotterdam zijn ze klaar met honkballen. Nederland heeft haar verloren met 8-4 van Taiwan. Wicked. As when I willed our love to die And I was dat er eind aan komt. Rilo, Carly en Silver Lining. De dag op Wimbledon eindigde, zoals hij dat vaker doet, met regen. En dat was jammer, want we hadden graag gepraat over Robin Hazen. We hadden hem ook graag in actie gezien natuurlijk... in de derde ronde tegen Marty Fish. Maar dat gaat allemaal morgen gebeuren. Marcella Meske, goedenavond. Goedenavond. Ja, hè, jammer weer, hè. Ja, het hoort er een beetje hoort... bij. Maar gelukkig hebben we een dak. Ja, dat scheelt. Maar daar speelt hij nog niet. Dan moet hij nog, uh, nog, nog iets verder komen. Ja. Zeg, uh, even de actualiteit op dit moment. Want England's hoop staat op de baan volgens mij. Ja, er is nog uh, exact uh, één enkel partij uh, aan de gang. Dat is die van uh, Andy Murray op het centerkort. Hij speelt tegen de Kroaat uh, Iwan uh, Lubicic. Het staat daar uh, twee sets tegen één in het voordeel van Murray. En hij leidt nu ook met een break in de vierde set met 4-2. Dus het zit er bijna op. Als hij zijn concentratie houdt, zijn servicegames uh, binnenhaalt... dan uh, staat hij dadelijk uh, lekker weer een ronde verder. Ja, hebben de Engelsen weer een beetje, be beetje hoop. En hoop doet ja, leven. Daar, ze ja, ze hebben heel veel hoop hoor. Heel, <laughs> heel veel, veel hoop. Ja, ja, zeg, uh, dan de andere partijen die we die vandaag uh, gezien zijn opvallend denk ik uh, de Nederlaan van Andy Roddick. Ja, heel opvallend, want uh, Roddick is uh, ja, toch een hele trouwe deelnemer. Hij speelt zijn elfde Wimbledon, is natuurlijk ervaren, is al wat ouder. Is zijn 41ste Grand Slam en ja, stond hier nota bene drie keer in de finale. Maar ja, altijd weer net de pech dat daar uh, ja, een zekere Roger Federer tegenover hem staat. En uh, drie keer moest hij die finale verliezen en ja, hij wil zo graag nog een keer vlammen. En uh, gras is op zich een goede ondergrond uh, voor hem, ja waren het niet dat hij gewoon een hele goede tegenstander vandaag trof... in de Spanjaard Feliciano Lopez. Nou ja, als je het woord Spanjaard hoort, denk je gravel specialist, Maar dat is deze nou net niet. Hij is heel lang, hij is linkshandig, heeft een geweldige service. Hij is ook een uitermate goede dubbelspeler. Dus dat geeft al aan dat hij ook uitstekende volleys heeft. service volley kan spelen. Nou, hij speelde fantastisch. En hij versloeg Roddick 7-6, 7-6, 6-4. En dat was pas de eerste keer in acht ontmoetingen. Want het stond 7-0 voor Roddick. Dus nee. Ja. Dat is wel een domper voor, voor de Amerikaan. Ja, oh, oh, is, is hij een beetje passé, Roddick? Tenminste, dat, ge, dat gevoel besluit hem een beetje. Ja, je zou het haast wel zeggen. Hè? Hij is ja. natuurlijk altijd wel een beetje sentimentele favoriet. Zeker in Londen, waar, waar de mensen dol op hem zijn. Juist omdat hij daar zo goed speelt al die jaren. Maar als we heel eerlijk zijn, de laatste anderhalf jaar... Ja, Het lijkt alsof hij niet meer vooruit is gegaan en dat anderen hem ja. wel voorbij zijn gegaan. En natuurlijk heb je met Federer en Adal te maken. Goed, die zijn beter, maar ineens krijg je een Djokovic en je krijgt een Murray en een Söderling die allemaal hem voorbij gaan. En, en dat doet natuurlijk heel erg pijn. En ja, hij lijkt niet meer te kunnen aanhaken, dus uh, ik en, weet het niet. Nee, en in dat rijtje wat je noemt, weinig Amerikanen. Dan. Klopt. Uh, Roddick uh, inderdaad op de tiende plaats. Nou, die zal nu uit de top tien vallen. Dan heb je nog Marty Fish, tegenstander van Robin morgen. Nummer negen. Maar ja, zoals vroeger, de gouden tijden ja. met Sampras, met Agassi, met Courier... daarvoor nog met Mackerel, met Connors. Allemaal nummers 1, 2 en 3. Ja, die tijd is echt verdwenen. En ja, in de pers in Amerika wordt er heel veel over gesproken. Ze zeggen, tennis is een dying sport. Ja, dan is uh, Roddick er als de kippen bij. Die zegt, nee, dat is niet zo, want de verkoop <laughs> van rackets gaat nog goed. En het is gewoon een grote internationale sport. En dat hebben wij, Amerikanen, nooit willen zien. Want zij dachten, het is een Amerikaanse sport... omdat daar alleen maar Amerikanen bovenaan stonden. Maar ja... Ja, uh, het feit is wel dat jonge Amerikanen, jonge kinderen... Ja, lijken niet meer zo gauw racket nee. op te pikken. Basketbal, ja. uh, je hebt honkbal ja. voetbal, en merkenvoetbal. In je en voorbeelden je, nodig, je voorbeelden nodig. Aansprekende voorbeelden. Ja, ja dus uh, dat gaat al met al niet zo goed met het Amerikaanse tennis. Oké, okay, dan de, de vrouwen, waren daar nog verrassingen? Zeker de nummer 2 van de plaatsingslijst, de Rusin eh, Zwonareva. Vorig jaar nog finaliste tegen Serena Williams. Zij verloor kansloos 6-2, 6-3 van de Bulgaarse Tsvetana eh, Pironkova. Nou, dat is zo'n naam, die zie je één keer per jaar. Toevallig vorig jaar stond zij in de halve finale van Wimbledon. Toen ze verloor ze van de Zwonareva. Jaarlang niks gehoord. Nou, we spelen weer op gras en dat ligt haar kennelijk heel goed. En ze verslaat Zwonareva, dus dat is een eh, hele grote verrassing... Koetsnetsova eh, verloor van de Belgische Wiekmaier. Nou, op papier al was dat een aardige ja. strijd. Dus dat is niet zo verrassend. Maar eh, Sonareva nummer 2 eruit. Dat, dat, eh, ja, dat is wel weer een, een, een grote uh, opening in het spelersveld bij de vrouwen. Ja. Waar nog wel Vinus uh, Williams van de partij is. Want zij denderde over Marie, Maria José Martinez heen. Ik neem aan dat je dat zo zegt. 6-0-6-2. Wat zegt die uitslag? Nou, dat zij uh, uh, vooral in de vorige ronde tegen de Japanse Date... in die partij van drie uur oh ja. ontzettend hard haar best heeft moeten doen. Heel goed heeft moeten tennissen. En vandaag eigenlijk fluitend naar de finishlijn kon. Nou, heerlijk woorden. Zeg, kijk we nou even naar de dag van morgen. Ik gaf al aan uh, Robin Haase, uh, regen- en wederdienende... en dat soort dingen, zolang hij nog niet onderdak mag spelen... tegen Marty Vist, die nummer negen van de wereld. Heeft die dag zo'n dag uitstel uh, invloed op je? Uh, ja, wat is jouw ervaring ermee? Ja dat, dat, ja, dat is toch wel stressig hoor. Zo'n hele dag wachten. Dan uh, ben ik benieuwd wat hij dan ja, vanavond nog is gaan doen. Heeft hij nog even uitgelopen bijvoorbeeld. Want ja, je zit de hele dag te wachten. Je hebt vanochtend dan een half uurtje ingeslagen. Maar eigenlijk, ja, die luiheid, dat wachten, dat hangen... dat gaat natuurlijk in je lijf zitten. Uh, dat moet er een beetje uit. Dus ik, ik hoop, en ik denk dat hij vanavond nog even uh, ja, is gaan hardlopen. Of misschien zelfs nog een balletje staan om ja. een beetje te zweten. Uh, het, het gaat wel op je zenuwen zitten. Uh, Misschien niet helemaal het voordeel van Hazen. Want die is natuurlijk uh, toch een jonkie. Dat is echt wel een opgewonden standje. En, en ja, Marty Fish is, is, is toch wat meer ervaring. Hè. Die is 29. Uh, ja. Heeft wat meer ervaring met dit soort wedstrijden ook. Um, ja, en voor de rest zal het een hele spannende wedstrijd worden. Het enige verschil is dat ze zijn verwisseld van baan. Ze zouden oh. spelen op baan 12. Dat is een heel rustig baantje, mooie tribune. Lekker ver weg van, van alle drukte. En nou spelen ze morgen op baan 14. En dat is in het heetst van de strijd zitten ergens tussen baan 1, centekort en precies langs de hele grote loopgang... Uh, van de ene kant van Wimmelden naar de oh. andere kant... en naar dat Henman Hill of Murray Mount, uh, hoe je het wil noemen. Dus daar komen drommen mensen voorbij. Dus het is onrustig. Dus ook dat zal morgen wel een factor zijn. Ja, uh, hoe hou je je concentratie? Ja. Nou, we gaan het zien. Morgen denk ik trouwens veel inhaalpartijen. Drukke dag. Drukke dag sowieso, maar uh, wel leuk, ze hebben genoeg banen. En uh, veel enkelspelwedstrijden uh, uh, op de buitenbaan. Dus dat is leuk voor de mensen met een groundpass. Ja, en nog één ding, uh, Michel. want je zit volgens mij met een half oog... ook wel naar Murray te kijken. Is hij al klaar? Nou, bijna. Hij staat 5-3. Uh, Lubitschits gaat serveren. Nou, misschien wordt het al 5-4. En dan kan uh, Murray het afmaken op eigen service. We gaan het in de gaten houden. Melden we het nog voor, de, voor 11 uur. Marcella, dankjewel Veel plezier morgen. Ja, dank je. Tussen de 90 en 100.000 motorsportliefhebbers... zullen morgen weer op de tribune zitten rond het circuit van, uh, van Assen. Veel plezier trouwens daar. Morgen is de Grand Prix namelijk van Nederland. De titi van Assen. En vandaag waren de kwalificatietrainingen. Sebastian Timmerman heeft die voor ons gevolgd. Sebastian, goedenavond. Goedenavond, Menno. Oh. Ja, we beginnen voor de verandering maar eens met uh, de 125cc. Want daarin uh, rijdt Jasper Iwoma, jongen van de streek... en uh, eigenlijk ook natuurlijk de enige vaste Grand Prix-rijder namens Nederland. Nou, hoe ging het met hem? Ja, uiteindelijk niet goed. Maar uh, lange tijd uh, leek het heel goed te gaan. Het was... Uh... Ja, een training met een lach en een traan, zou je kunnen zeggen voor Jasper Imewa. Um, het begon heel goed, want hij was een behoorlijk bij de pinken... net voordat uh, de, uh, de kwalificatietraining van die 125e zee begon. Hij zag dat er een regenbui naderde, ging als een van de eerste uh, ging hij de baan op reed in zijn tweede ronde een, een hele snelle tijd. Ja, en toen ging het dus regenen. Een aantal renners gingen onderuit. Uh, heel veel renners, eigenlijk alle renners. Dus gingen vervolgens naar binnen toe, de pits in. maar zelf ook. En die tijd die hij had gereden... Ja, die bleef maar staan en bleef maar staan en bleef maar staan. Dus toen zag het er heel goed uit. En uh, dacht, ja, dacht toch wel een behoorlijk groot aantal mensen... van nou, hier zit wel een stunt aan te komen. Totdat uh, uh, de regen ophield, de baan begon op te drogen... en uh, toch wel wat rijders onder die tijd van Iwema doorging. Um, vervolgens ging Iwema ook weer zelf de baan op. Was bezig met een hele snelle ronde. En toen sloeg het noodlot toe in de laatste bocht. De Geert Timmerbocht. Die beroemde knik. Eerst naar rechts en dan naar links... voordat je het laatste rechte eind opreed rijdt. En daar ging uh, Iwema onderuit. Uh, het gevolg was dat hij niet meer verder kon rijden. En verder had hij een, uh, een pijnlijke pols. En uh, ja, slechts de 33ste tijd uiteindelijk. Ja, dat, dat uh, kan gebeuren. en uh, We moeten nou gewoon uh, hoofd omhoog houden... positieve dingen eruit halen... En... Vanmorgen uh, vanaf de achterkant uh, van, van het startveld beginnen en uh, hopen op een goede inhaalrace. Je hebt uh, ijs op je rechte pols. is dat uh, de grootste schade voor jezelf? Ik weet niet, er komt steeds iets meer bij. <laughs> Ik voel mijn benen ook komen. Maar, ja, dat, dat, uh, in het begin voel je dat niet en dat komt later pas. Uh, dus, uh, oh, nou, hoofdpijn? Ja, hoofdpijn. Uh, flink aan mijn hoofd kwam, uh, er wat weg. Maar, uh, Goed, zometeen even een medische check en dan zal het wel oké okay zijn. Uh, dus maar gewoon weer uh, van de partij. Hoe is het met de druk als thuisrijder? Kan je het hoofd nog een beetje koel cool houden? Ja, en dit is gewoon een van mijn 17 wedstrijden. En uh, ja, we liggen gewoon, uh, we gaan gewoon mooi. En uh, ik merk voor de rest uh, vrij weinig van, omdat ik mijn eigen uh, pad trek. Ja, dat is dan uh, Jasper Ilma. Uh, die, die, ja, die dan morgen maar moet laten zien wat hij nog kan uh, kan goedmaken. Doet trouwens nog een aantal Nederlanders mee met een wildcard. Wie was daarbij de beste? Ja, dat was een uh, 16-jarige jonge jongen uit Brabant, uh, Brian Schouten... Uh, die komt uiteindelijk tot de 26e plaats. Die maakt uh, ja, eigenlijk een hele zelfverzekerde en uh, rustige indruk in zijn eerste TT. En ja, je kunt ook zeggen: als je zo jong bent en je mag de TT rijden op een wildcard. Ja, uh, dan de, uh, neemt de nervositeit wel, wel toe. Maar dat is bij jou absoluut niet het geval. Uh, sterker nog, ook hij ging onderuit. Had maar heel weinig tijd om zich uiteindelijk te kwalificeren. Maar hij kwalificeerde zich toch ruim. Met 10 minuten eraan, denk ik of zo, kon ik de baan weer op. Met slicks, want de baan was weer mooi droog geworden. En toen heb ik gewoon denk, ja, ik moet gewoon gaan. Weet je. Ik heb nog 10 minuten en dan, ik heb geen keus. En uh, ja, vervolgens uh, op een half seconde ben nog ge bijna gereden. En uh, ja, ik ben gewoon super tevreden met dit resultaat. Nog een beste Nederlander. Dus, uh, voor mij kan mijn dag niet meer stuk. Op de 26e plaats. Wat heb jij overgehouden aan de val? Heb je iets overgehouden aan de val? Of is het allemaal wel oké? Okay? Um, nou ja, het, het, het doet, uh, ja, je voelt wel eens wat of zo. Maar op dit moment nog niet. Ik denk dat het meer adrenaline is. Uh, vanavond, als ik mijn bed lig, zal ik wel een paar ribbetjes voelen, ofzo, want het is een aardige buitenling geweest. Maar ik heb alle vertrouwen in en uh, volgend, morgen gaan we volgas geven. Dit is jouw eerste TT. Je mag rijden door een wildcard. Um, hoe sta je dan hier dit weekend aan de start? Compleet ontspannen, ja. Dat is wel apart, Wat je zou denken misschien uh, uh, ja, juist met, met heel veel uh, spanning juist vanwege het feit dat het uh, je eerste TT wordt. Ja, het zijn natuurlijk wel de, het zijn de toppers uit, van, van heel de wereld. En ja, je ziet heel veel mensen op de tribune zitten, dat is al sowieso al super. En ja, met, met een Nederlands kampioenschap sta ik dan tweede, op, op heel dicht achter de nummer één. En dan denk je alleen maar aan het kampioenschap en de titel proberen te pakken en willen pakken en blijven rijden, je punten pakken. En dat is met het Duits kampioenschap precies hetzelfde, daar sta ik er ook nog redelijk goed voor. Maar dat is hier, je weet dat je niet kan winnen. Je weet dat je podium heel moeilijk zou kunnen worden. En je, je gaat er gewoon voor. Je rijdt ontspannen, je rijdt lekker zelfs. En je kan een beetje aanpikken bij bepaalde mannen. En dan gaat het gewoon super. Ja. Nou, mooi te horen, het enthousiasme van zo'n jonge gozer. Eh, Sebas. maar hoe, hoe ziet nou uiteindelijk de startopstelling van de 125 cc er, eruit? Nou, Bovenaan uh, staat een Spanjaard, uh, Vinales. Dat is de nummer 6 uit de stand om de wereldtitel. Uh, dan komt een Fransman, Sarko, en een Duitser, Cortese... En de leider in de stand om de wereldtitel had ook een slechte dag. Dat is Terrol, die vinden we pas terug op de achtste plaats. Ook hij ging twee keer onderuit, heeft behoorlijk last van zijn rechterhand. En hij moet morgen eerst nog langs de dokter om te kijken of hij überhaupt kan rijden. Dus ook voor die Terrol was het geen beste dag. Blijft spannend ook voor hem natuurlijk. Dan het hoogste niveau, de MotoGP, hoe verliep daar de kwalificatie? Toch wel enigszins verrassend. Er staat een Italiaan bovenaan, Marco Simoncelli... Uh, voor Ben Spies, die komt uit Amerika. Het onderlinge verschil tussen hen was heel klein. En dan valt er toch wel een gat naar uh, eigenlijk de toppers... De, de leiders in de stand om de wereldtitel. Casey Stoner is uh, de nummer drie morgen in de startopstelling... en is de leider in de stand om de wereldtitel. Daarachter heel kort Jorge Lorenzo, de regerend wereldkampioen... en Andrea Dovicioso. Maar ja, ik zeg het al, uh, zij zitten toch behoorlijk op redelijke afstand. En de, je zag toch wel, en dat is wel verrassend... dat de toppers allemaal wel wat problemen hadden met de juiste de afstelling op de baan in Assen. Ook omdat het eerst regende en daarna weer niet. En toen weer wel en toen weer niet. Uh, vooral Honda had heel veel problemen. Alle drie de, de Honda-rijders van het officiële fabrieksteam gingen er vanmorgen uh, binnen vijf minuten allemaal af. Dus ja, dat, uh, dat zat allemaal niet lekker. En dus uh, Simon Chelli op opposition. Ja, wat overigens geen onomstreden persoon is, heb ik begrepen. Nee, nee, uh, het is een uh, opmerkelijk figuur. Uh, dat zie je al als hij zijn helm afzet. Want er komt een enorme bos krullen uh, onder tevoorschijn. Daar lusten de honden geen brood van. Maar ook op de baan is het uh, best wel een, uh, ja, een apart figuur. Hij rijdt vaak op het randje. Gaat daar ook wel eens overheen. Bijvoorbeeld in Frankrijk dit seizoen... toen hij uh, Dani Pedrosa van de motor afreed. Uh, Pedrosa uh, die bakt, brak daarbij zijn sleutelbeen. Die is ook nog steeds niet uh, weer teruggekeerd in de, in de Grand Prix. Uh, Dovizioso kreeg toen heel veel kritiek. Ja, het, het is een apart figuur. Maar hij is wel uh, dit weekend tot nu toe steeds de beste... in de vrije trainingen en dus ook in de kwalificatie. Ja, zee, um, wat ik... Wie ik mis, eigenlijk hoor ik jou volgens mij niet zeggen Valentino Rossi? Nee, daar gaat het uh, absoluut niet zo goed mee uh, dit, uh, dit weekend eigenlijk het hele seizoen niet zo. Dit weekend uh, kwalificeerde, ze, kwalificeerde hij zich pas als elfde. Uh, ja, het, het huwelijk tussen hem en Ducati... dat is gewoon tot nu toe uh, geen goed huwelijk. Hij stond pas één keer op het podium dit seizoen. Het is al negen wedstrijden geleden... dat uh, Rossi voor een laatst uh, een uh, Grand Prix won. Dat is eigenlijk een, een negatief record, zou je dat kunnen noemen. Um, hij is heel veel bezig geweest met de afstelling. kwam heel veel de pits binnen in de afgelopen trainingen. Um, ja, nee, het loopt gewoon tot nu toe nog niet zo lekker tussen Rossi... En, uh, en Ducati. En eerlijk gezegd zie ik dat morgen in de race ook niet zo 1-2-3 veranderen. Sebastian Timmerman vanuit uh, Asse. morgen veel plezier! Dankjewel. Dat was uh, Adele en set fire to the rain. We gaan het hebben over uh, andere tijden sport. Zondagavond weer te zien op uh, Nederland 1. Met de vierde aflevering. En die gaat over Willy Stelen. In de jaren 70 de beste waterskiester ter wereld. En niet uh, alleen opvallend vanwege haar prestaties. Maar ook uh, uh, uh, vanwege haar verschijning. <laughs> Marcel, Marcel uh, goed hard te maken hier in de studio. Ja. Ik heb hem al gezien. Ik moet zeggen. Gosh. Ja, ze mochten zijn. Hè? Mijn ja. Heel, Mooi Wat blond, een mooie Mooi verhaal. blond haar. Ja. Maar daar ging het niet over. Alleen. Nou, het speelde wel mee. Het speelde wel mee. Ja. Bedoel, als je, als je elf Voor bent, jou vooral. Ja, nee, als je elf bent en je kijkt naar en Na het voetbal kwam ik naar waterskiën. En, en, en, ja, meestal richtte de camera zich ook altijd op haar. Omdat ja. ze zo mooi was. He? Blond, mooie ogen, goed lijf. En ze was ook nog heel erg goed. Dat ja. was natuurlijk een geweldige combinatie. Zeker. Dus ik dacht, uh, wow, dat is een heel mooi knap meisje. Dus ik, heimelijk was ik heel verliefd op, uh, op haar. En er een kansloze missie, want ze was 17. <laughs> en ik dacht ook, dat is een onbereikbare wereld... met, met, met veel geld en glamour ja. en glitter. Maar, dus, maar ze heeft altijd wel in mijn achterhoofd gezeten. Hoor. Ja. Ja. En, en de aflevering die we gaan zien, ja, dat is een zoektocht naar haar. Ja, ja. Want, ja. Laat, laat, laat, laat ik het anders uh, ook zeggen. Ik kende er niet. Wij, wij verschillen vijf jaar. Jij bent ja. vijf jaar ouder dan ja. ik. Uh, dus het is net even voor, ik, ik was te jong voor om ja. de schoonheid ja. te zien... Maar heel veel mensen die ik streek, die zeggen: wie stelen? Ja, dat is eigenlijk heel jammer. Want, want het is natuurlijk echt wel iemand geweest. Ze is ook sportvraag van ja. het jaar geweest in 1971. Met Artschenk aan haar zijde. Ja. Die was sportman. Uh, ze heeft ook Olympisch goud op de Olympische Spelen gewonnen in 1972. Uh, in en en ja, wereldkampioen in 1971. Op ja. figuur. Dus dan moet je allerlei kunstjes ja, doen in 20 ja. seconden. En dat was, zij was ook de eerste de Europese die dat flikte. Want het was natuurlijk gewoon een, een sport die vooral in Amerika en Australië ja. heel populair was. Daar kon ze ook elk, uh, elk jaar gewoon de hele jaar door, door trainen. Ja. Dat is bij ons moeilijk vanwege de Hij zegt Nederlands, dus ze, was, ze kwam uit Venezuela met haar Zij, vader. Ze heeft een tijd in Venezuela ja. gewoond. Hè, en, en daar heeft ze ook veel getraind met de vader. Die had een speedboot. Ja. En dus daarom had ze ook wel een voorsprong. Maar goed, uh, ze was twaalf toen is ze naar Nederland gekomen. Ja. Dus het dus was wel... Ja. Uh, ja, Na, la, laten we maar even ja. luisteren. Een stukje uit de aflevering. Ja. Eerst horen we jou. Uh, en daarna um, Willy Stelen uit het verleden, zeg ik erbij. Willy Stelen groeide met haar familie op in Venezuela. Daar leerde ze waterskiën. En hoe... Ik vond het prachtig hoe ze baas in het water was. Atletiek op de ski. Een stoere en sierlijke waternimf. Ik werd er heel blij van. Ik geloof wel dat ik een snelheidsmaniac ervan geworden ben. Verslaafd aan, toch wel aan snelheid. En een een combinatie van toch wel uh, uh, kracht en lenigheid. Die twee zitten erin. Ik vind het een hele sierlijke sport. Een hele sierlijke sport, zegt ze. Ze was sierlijk. Ja. Ja, je, je, je krijgt weer een glittering ja. in de ogen. Ja. Ja. Is het ja. haar stem? Wat zeg je? Is het haar stem dan? Het is, dit is haar stem en alles bij elkaar het beeld wat erbij hoort. Ja. Dat mooie kleurde beeld ze zo prachtig achter die speedboot hangt. Echt jaren zeventig beeld. Ja, ja. Kan gewoon niet missen. Nee, nee, dat was. Nee. Uh, nee, ja goed. Ja. Hoe, hoe kwam het dat die sport daar in één keer in begin jaren zeventig uh, uh, zo, zo succes wordt? Want het was niet geen grote sport. Het was een hippe nee, sport. Nee, dat was, was een heel kleine sport en en en uh, het was een beetje een jonge een jonge hippe sport. Beetje ja. vergelijkbaar met het met het snowboarden eigenlijk en. Uh, ja, je zag in Nederland heel veel mensen gingen het doen ook. Of heel veel met relatief, veel, wat is wel relatief. En, en je kon gewoon lid worden bij een club. Ja. En dan kon je gewoon ook, ook leren waterski. Ik dacht vroeger altijd van nou, dan moet je wel echt heel, heel erg rijk voor ja, zijn precies. om het te doen. Ja. Maar dat, dat bleek ook achteraf helemaal niet zo te nee. zijn. En, en uiteindelijk uh, is zij echt ook de enige geweest in Nederland die, die, die zo aan de top is geweest. Uh, het heeft verder nog nooit iemand gepresteerd, het meer daarna nou ja. ook hoor. Want even, even voor de duidelijkheid, waterskiën bestaat, je gaf het al aan uit verschillende onderdelen. Ja, het is even, ja goed, ik heb het ook wel moeten, moeten, moeten leren. Het zijn drie onderdelen: slalom, uh, uh, schansspringen en, en het figu figuren. Ja. En in het figuren was Willy eigenlijk het beste. Dus ja. Daar heeft ze ook haar titels uh, mee gepakt. En uh, volgens een uh, mede-teamgenoten was het wel haar, haar dat ze dat, dat ze doorzette... Zeg maar, wat ze heel erg had in, ja. die, in die periode. Ah, la, laten we me even naar die teamgenoten luisteren. Want die heb je wel gesproken. Ja. Ja, ik zeg niet dat je... Dat je stalen, stelen hoorden we net ook al natuurlijk... maar ja. uh, Marlon van Dijk en Eddie Struik... dat waren uh, twee goede vrienden ja. uh, van vroeger. Ook ja. teamgenoten, geloof ik. Nou, ja. ze weten in ieder geval ook uh, op welk onderdeel Stelen het beste was. Ja. Um, ik denk figuur. Ja. Ja, dat was ja. haar specialiteit. Haar doorzettingsvermogen op dat vlak... Naast de concurrenten hadden dat minder. Figuren is een heel moeilijk onderdeel. Daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Terwijl slaan en springen meer een durf en een kracht uh, is. Figuren is specifiek turnen, kracht, timing. Daar was Wil sterk in. Ja. springen was absoluut het minste onderdeel. Ja. Vond ze, wat je zegt, de, vond ze toch wat uh, angstiger. Wat angstiger. Ah, ja. Ja. ja, zodra ook de winter was en ja, dan hield ze toch een beetje in. Ja. Um, <laughs> Jij zegt, er was toen heel veel aandacht voor in Studio Sport. Ja. Waarom nu niet meer? Ja, we hebben... Nou ja, het heeft, het heeft vooral veel te maken met de successen die er dan vervolgens niet zijn. Ja, ik bedoel, waarom, waarom is, uh, is pijltjes gooien ineens een sport geworden? Ja, van van Omdat, Het, was, wel een café, het ja. was een café een café. Een ja. Had het ook te maken met haar uh, plezant? Ja, natuurlijk, maar, natuurlijk. Haar, ja. het is al, dat is de combinatie van, van prestaties, uh, uitstraling, ja. uh, noem maar op. En ja, uh, het, het is nooit meer zo groot geweest uh, nee. uh, als in haar tijd. Heel kort eigenlijk, relatief Heel kort. kort. Ja, ja, ja, je hebt de Marlon van Dijk die net hoorde, die ja, is precies. ook nog... Uh, 12 keer Europees kampioen geweest. Die is ook in 81 nog bijna uh, sport van het jaar geweest. Ja. Maar uh, ja, het, het, het, het had niet meer die luxe, ja. zeg maar, die het had. En niet. Ik, ik weet het niet. Het was in 72 volgens mij een demonstratiesport ja. om te spelen. Ja. Ik weet niet of het daarna. Nee, nee. nee, het is totaal niet lukt. Het mislukt. was helemaal in Kiel uh, oh, gehouden. Ja. Maar Volgens dat is ook het... belangrijk voor de uitzending van de sport natuurlijk. Ja, dat is ook jammer. Dat, dat, dat is uiteindelijk ja, het is het is het is het is ja. En nu is vooral ja. wakeboarden heel erg hipper. He. Dus het is op één ski eigenlijk. En dat schijnt ook makkelijker te zijn. En ja, dat is eigenlijk nu veel hipper dan dat uh, dan, dat oude witse waterskiën. Ja, hoe Dat zag dat zag er al ja, heel hip uit. Er is heel veel beelden uit die uh, ja. uit die jaren 70. Uh, heel veel gesprekken met, met met de mensen van toen ook. Het komt steeds weer naar voren hoe sierlijk ze was, hoe mooi ze was. Maar ook dat ze daar verder niets mee deed, uh, eigenlijk niet zo van die aandacht hield. Nee, ze, dat is het gekke. Ze, ze had eigenlijk de looks van een fotomodel. Uh, ik, ik denk dat ze daar heel veel geld mee had kunnen verdienen... Ja. als ze dat uh, mensen hadden erop, het gedaan, ja. Ja, maar dat, dat wilden ze, wilde ze niet. Uh, ja, Toch ook wat bescheiden, uh, niet, niet echt ook gecharmeerd van journalisten... om daarmee te praten. En wat daar vooral ook dreef en wat, wat ze, waar hij op kikte, was die snelheid. Ja. verslaafd aan snelheid, ja. wat ze ook net zei. En dat, dat was voor haar het mooie. Dat heeft ze later, ik weet niet of we, of we daar aan toe zijn... maar dat heeft ze later natuurlijk ook weer opgepakt met het ja. parachutespringen. Komen we zo aan toe? Ja. Um, voordat we daarheen gaan. Want dat komt, dat parachutespringen, nadat ze stopt ja. als waterskies. Maar dan is ze nog maar 21, Ja, ik. toen had ze het gezien. dat had ze het al gezien. Ja, ik, Ze was toen aan iets nieuws, aan iets anders. Een beetje ongeduldig type, denk ik ook. En ze vond het ook dat wachten zich maar... Uh, aan de waterkant ook, ja. ook, ook, ook, ook vervelend worden. Dus, dus ja, ze, ze wilde wat anders. Uh, ze ging ook studeren. Ze fysiotherapie wil, wilde ze gaan studeren. Dus dat uh, ja, het was klaar met jullie. Ja. 21 jaar. Je denkt, je hebt nog een heel leven voor je. Maar... Dan ga je wat anders doen. Dan ga je niet korfballen of volleyballen. Dan ga je parachutespringen. parachutespringen ja, ja. Ja, ja, ja. Daar was ze ook vrij goed in. Was. pakte ze snel op. ja, ja. En, en Dat ging, uh, dat ging eigenlijk in, in 1983. In een mooie augustus daar ging dat, dat erg mis ja. Ben Wijnmans, die was daarbij uh, was in die tijd ook parachutist uh, die maakte ze maakte een sprong nou laten we even misschien moet het gewoon luisteren misschien zit het wel een fragment anders ligt het zo meteen wel toe laten we maar even naar Bert Wijmans uh, luisteren ze is bewusteloos geraakt en ze is dus ook bewusteloos geland de parachute ging open omdat ze die al aan het openen was toen het gebeurde en pas na de landing toen ze het, op het gas lag toen kwam ze dus bij toen, uh lag ik uh, geplakt aan de aarde. kon me voor geen meter optillen. En uh, ik had natuurlijk pijn, heel erg veel. En iedereen om me heen, uh, paniekerig om me heen. Dus ik denk, oh jee, er is wat aan de hand. En, uh, en uh, goed, de grote angst van de parasitisten is wel dat ze hun rug breken. Dus het eerste wat er gedaan wordt is, uh, voel je dit? Hè? Dus dan gaan ze je been knijpen en ik voelde niks. Dus ik denk oh... Ja, dat was Willy Stelen zelf. He, nog steeds niet in gesprek met jou, maar in 2000... bij Wilfried de Jong op de, op de massagetafel... het ging fout bij het formatiespringen. Ja, he? ja ze sprong de club uh, uit het vliegtuig. En toen is ze gebotst op een cameraman... Ja. tegen een cameraman die de boel wilde filmen. En het parasiet was, was nog wel uit. He? Dus ja. uh, ze is wel geland, wat, wat ze ook vertelt. Maar ze zat een dwarslazie. Ja. Dus in de rolstoel. In de rolstoel. Ja. En dat was natuurlijk voor haar... Uh, ja, heel erg heftig. Als je, als je, als je verslaafd bent aan snelheid... je kikt daarop en je gaat vervolgens een leven leiden... in slow motion. Ja. En daar komt het bijna op neer. Ja, dat, is toch, dat is toch heel moeilijk. Ja. Jij zoekt en zoekt in de uitzending van, van zondagavond... Uh, naar sporen van haar. Uh, dat dat, dat probeert te doen via verschillende uh, mensen. Maar ook die, al die mensen die lijken je niet echt verder te kunnen helpen. Wanneer heeft u voor het laatst contact met haar gehad? Ja... Ik denk een jaar of vijf geleden is dat alweer. Weet je waar ze is? Nee, nee, helaas niet. Nee. Ik ben ook het contact uh, volledig uh, verloren. Wanneer heeft u haar voor het laatst gezien? Ik denk een jaar of uh, vijf geleden of zo, vier, vijf geleden. Hoe was dat? Op de Zeeburger Kade in uh, Amsterdam, in de uh, flat. Ja, Daar woont ze nu niet meer. Dat heb ik begrepen. Ja, dat was Bert Wijnands en Marlon van Dijk... die ja. we verderop in de, in de uitzendingen ook wel uh, steeds terug horen komen. Die verliezen het contact in 2006. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ik ga niet vertellen hoe het afloopt, want dat, dat moeten we zondagavond maar zien. Maar ik zeg wel, ze wilden, zover ik heb kunnen beoordelen... niet gevonden worden. Waarom heb je dan die aflevering gemaakt? Nou ja, ik heb er natuurlijk wel lang over nagedacht. Uh, van, van, van, van, van, van moet ik het doen? wel het natuurlijk langzamerhand steeds duidelijker werd uh, hoe het met haar was. Ja. Uh, maar ik dacht, het is, het is een bijzondere vrouw. Uh, een hele bijzondere sportvrouw. En die verdient eigenlijk een mooi programma. Een vergeten en, sportvrouw en, ook, Ja, een vergeten ja. sportvrouw. Ik bedoel, niet, wat, ik, wat je ook zegt, niemand kent haar. Nee. Uh, maar het is natuurlijk wel heel lastig om dat ook goed en mooi te maken. Omdat zij uiteindelijk... Uh, ja, dat wordt er steeds duidelijker. Dat ja. merken we ook. Ze heeft zich eigenlijk een beetje verstopt. Ja. Ze heeft het contact met de beste vrienden verbroken. Geen contact met haar familie meer. Um, ja, ik, ik vind het eigenlijk heel verdrietig. Ja. Zeg maar. dat, dat, dat heeft me ook wel op een bepaald moment aangegrepen. Zeg maar, tijdens het hele proces. Um, ja, ik ben daar niet blij van. Nee. Nee. We gaan het zien. Zondagavond, hoe laat? Ja. Nederland 1? Uh, Nederland 1, 10 uur. 10 uur. Uh, andere tijden andere sport. Tijden sport. Ja. Of Marcel er heeft gevonden. En hoe het met de gaat ook, vooral Willy Stelen. Dank Marcel, je wel. dankjewel. Oké. Okay. Atleet Gregory Sedok is slordig geweest, maar heeft geen dopinggebruik, zegt hij zelf. De hoordenloper kreeg een jaar schorsing. En dat gebeurde wegens het missen van dopingtest... het verkeerd invullen van zijn whereabouts, zoals dat dan heet. Wat voor de dopingautoriteiten trouwens gelijk staat aan dopinggebruik. Slordigheidjes met mogelijk verstrekkende gevolgen... want Sedok dreigt de Olympische Spelen te missen. En die klap komt hard aan. Kijk, uh, ik heb al eerder aangegeven dat ik uh, één keer een kwartier later was, zeg maar, uh, thuis. Omdat ze net een kwartier weg waren...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 Ja, dat, uh, dat is waar. Ja, dat daar kom je inderdaad niet meer vanaf. Zij Cracker Gregory doc tegen Angelo Terrewiel. Um, op Wimbledon is de partij van Andy Murray afgelopen. Hij heeft uiteindelijk 3-1 gewonnen. Kan door naar de volgende ronde. En dan eindigen we deze uitzending van uh, Langste Lijn... met het bericht waarmee we ook eigenlijk begonnen. Het overlijden van oud-voetbaltrainer Tomislav Ivic. Van uh, 76 tot 78 trainer van Ajax. Deze Kroaat in 77 kampioen. Um, en daar gaan we over praten met Jan E. Want die kwam in die periode over van Feyenoord. Goedenavond. Goedenavond. En wat ik heb begrepen, was je behoorlijk onder de indruk van deze Ivic? Nou, ik vind het uh, de beste trainer die ik meegemaakt heb. Als ik, uh, kijk, uh, een trainer neemt altijd, uh, of een oud speler die trainer wordt... die neemt altijd iets over van vorige trainers. En ik heb eerlijk gezegd het meeste van hem overgenomen. Terwijl uh, uh, hij bij mij in de herinnering staat... als, als de trainer die het meest on Ajax was, die eruit ging... omdat hij te verdedigend was, countervoetbal met Ivic... Ja, dat was in zijn eerste seizoen. In het eerste seizoen dat hij de opdracht gekregen van, uh, dat was toen ja van Braag, Ajax moet weer kampioen worden. Ja. En uh, dat werd hij ook. Alleen heet dat, uh, hij, uh, hij deed dat met, uh, met voetbal wat, uh, wat redelijk uh, verdedigend was. Hij speelde met een dubbele voorstopper. <lacht> uh, en, en, en, en ja, uh, puur op resultaat. En, ja. en dat is waar Ajax niet gewend. Nee, bakken kritiek. Ja, en, en, ja dat, daar, daar kwam kritiek op. En, uh, toen zetten juist, ja, maar luister, ik, uh, ik moest kampioen worden. En dat zijn we geworden, dus uh, ik heb mijn werk goed gedaan. Ja. Maar maar, was... En het jaar erop, ja, ja. toen er verwachten ze toch wel van hem dat hij uh, na de kampioenschap wat positieve voetbal uh, ging spelen. Nou, ik, ik, ik kwam toen van fijn in dat jaar. En wij hebben toen heel aanvallend voetbal gespeeld onder Ives, dus heel veel pressie vooruit. Ja. En, uh, en ja, wat, wat zijn kracht was, was vooral het positiespel. Hij was echt positioneel. Uh, hij legde een training zijn vaak zo, zo vaak neer. En dan zei hij, jij moet daar staan, jij daar, jij daar, jij daar, jij daar. En zo wil ik het iedere keer zien. Nou ja. En nou, heb, dat je, heb je dat eigenlijk... overgenomen van hem? Ja, dat, dat, dat was, kijk, het, het was zo duidelijk voor iedereen. Hè, dat, dat, en Je merkte gewoon in wedstrijden dat het, dat, dat het ja, gewoon enorm positief uitwerkte. Ja. En uh, altijd de driehoeken overal, weet je, dat, dat, dat, nou, dat was hij eigenlijk, ja, ik vond het een beetje de grondlegger van. Ja, opvliegerig mannetje staat mij nog voor ogen ja kijk hij is Joegoslaaf. En, uh, ja Kroaat hij, hij kon hij kon uh, ja, nou ja in de, toen nog in Joegoslaaf, tijd, ja in je die hebt tijd gelijk. was het alles Joegoslaaf. Ja, he? helemaal ja, dus uh, maar als als er bijvoorbeeld als iets die liep nou man dan ging die tekeer en dan kon hij enorm boos worden ja. maar dan kon je ook wel merken dat het ook wel wat gespeeld was hoor dat is uh, maar ja gewoon heel warmbloedige een warmbloedige Joegoslaaf uit uit die tijd en Heel veel emotie, en dat, uh, maar dat, dat stoorde ons niet. Want nee. hij was, ja, je merkte gewoon dat hij bezeten was uh, van het trainerschap Ja, maar hij moest toch wel weg bij Ajax? Ja, dat is, ik, voor zover ik ik begrepen heb, ging dat uh, niet zozeer om zijn kwaliteiten. Alleen hij, uh, ja, hij, hij ging op een gegeven moment, die jaren Ajax, ging hij op een gegeven moment uh, verzilveren. En ja. hij had toen, uh, voor zover ik het weet, een afspraak van Ajax dat het allemaal rond was... En nog het laatst vroeg die ton nog eventjes 2,5 ton op een Zwitserse bankrekening. Kijk, ja, ja. En uh, ja, toen zei ik, ja, vertragen. Ik dacht dat ja, vraag Dan was hij tijd. Ja, we vinden jou een prima trainen, maar dit is niet zo ver gaan. Ja. En toen Zit... ging die. En ik denk dat ze, toen gingen naar Anderlecht. En ja. Ik denk dat. Toen de tijd in België is dat geld wat makkelijker ja. neerzitten. Waar die ook weer grote successen vieren hebben. Heel veel clubs, uh, Anderlecht, uh, Standaard ja. Luiken, Latsenraai, Barcelona, ja. Olympique Marseille, Benfica, Porto, Atletico ja. Madrid. Ja. Hebben ze allemaal gehad Jan. Zeg, hartelijk dank ja, dat je nee, even stil wilde staan nee. bij het overlijden van, van Thomas Raf. If we moeten er een eind aan maken. De zendtijd is ja. op. Fijn weekend. Ja, dankjewel. En succes dankjewel. met de club. <laughs> ja, dankjewel. Jan Eversen, uh, tenslotte nog, uh, aan het eind van deze langslijn de zometeen hier op Radio 1. Het overmorgen. En dan zit hier John Nelson vergaderen.